Twee uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Cyprus wil een heffing van 25% opleggen op banktegoeden boven de 100.000 euro. Minister Saris van Financiën heeft gezegd dat deze heffing wordt overwogen... voor tegoeden bij de grootste bank van het land, de Bank van Cyprus. Eerder werd bekend dat rekeninghouders bij de Tweede Bank, de Laiki Bank... hun geld boven 100.000 euro grotendeels kwijt zijn. De regeling voor de Bank van Cyprus zal vermoedelijk ook gaan gelden... voor de andere banken op Cyprus...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 De PvdA wil opheldering van minister Kamp over wat er nu precies gaat gebeuren. De partij is bang dat aan de Waddenzee schade wordt toegebracht. D66 zegt dat de kwestie niet los kan worden gezien van de discussie over de gaswinning in Groningen. Het CDA vraagt zich af of de gegevens waarop de nieuwe vergunning voor de NAM eh, zijn gebaseerd nog wel kloppen. En GroenLinks spreekt van een merkwaardige constructie en een poging om de staatskans te spekken.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 Kees ruis schreef over Ayerzikken een biografie die juist deze week uitkwam. Alles is voor even. Bij de weken afstand in Sochi heeft Jorrit Bergsma de 10 kilometer gewonnen. Hij was ruim twee seconden sneller dan drievoudig kampioen Sven Kramer. Bob de Jong pakt het brons. Het weer, bewolking in het midden en zuiden. Vooral in Zeeland, Brabant en Limburg had sneeuw of natte sneeuw. Pas later vannacht trekt de sneeuw in het zuiden geleidelijk weg. In het noorden periode met zon en droog. Op veel plaatsen blijft het vriezen.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 Drie minuten over twee. We gaan nog door tot uh, zes uur. Met zometeen de vijf kilometer voor vrouwen. Met natuurlijk uh, Irene Wust daar natuurlijk weer bij. Diana Valkenburg is er ook bij. Maar we, we zaten nog in de tien kilometer. Officieel, die zal nu al afgelopen zijn. Mag ik hopen voor ja, ze? Ja, ze zijn binnen. Ja, Lee en Weber zijn al een tijdje binnen. Uh, Sungwoo Lee heeft inderdaad Bart Swings van de vierde plaats afgereden. Uh, uh, Swings wordt vijfde, Lee wordt vierde. Het verschil tussen de nummer 3, Bob de Jong, en de nummer 4 seung Hoon Lee, is uh, bijna 14 seconden. Dat is het verschil tussen de drie Nederlanders en de nummer vier. Dat uh, is een enorm groot verschil. Bergsma, Jorrit Bergsma, wordt voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen op een afstand. Hij doet dat dus op de 10 kilometer. Sven Kramer leidt voor de eerste keer op deze afstand uh, een uh, nederlaag op de weken afstanden. Hij wordt tweede dit keer, moet genoegen nemen met die zilveren medaille. En Bob de Jong eindigt op de derde plaats. Ook op zijn dertiende wereldkampioenschap afstanden pakt Bob de Jong een medaille op de 10 kilometer. Na de vijf keer goud 4 vier keer zilver die hij al had. En de drie keer brons gaan we daar een vier van maken. Hij heeft dus nu 5 keer goud, vier keer zilver, vier keer brons. Bob de Jong 3, Kramer 2, Bergsma 1. Ze waren eh, zoals zo vaak een klasse apart op deze Nederlandse afstand. De 10 kilometer, dat is achter de rug. We gaan dadelijk naar een on-Nederlandse afstand. Namelijk een afstand waar we nog nooit een wereldkampioen op hadden. De 5 kilometer bij de vrouwen.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 Mister Maker, 7 minuten over 2, de held van de dag, Jorrit Bersma. Waar gisteren Sven Kramer de baas was, op de 5 kilometer was het vandaag dus uh, andersom. Jorrit Bersma sterker dan Sven Kramer op de 10 kilometer. Jeroen Stekelenburg sprak zojuist met de wereldkampioen. Gisteren stond je te mopperen, wat kan het verschil dan groot zijn, hè, in de dag? Ja, zeker. Eh. Ik zei het gisteren ook al, op 10 kilometer, let tempo even iets hoger. Lager. Ja, ja te lager. sorry, weet je nou, nee. Maar uh, dan pak je je slag net een wat makkelijker. En ja, dat uh, ging vandaag een stuk beter. Een stuk beter. Ik bedoel, het was een hele ontspannen, makkelijke, constante slag. Ja, klopt. Op het laatste uh, er, er raak je toch iets weg eigenlijk. Maar uh, ja, het was genoeg. en uh, ja, Het was gewoon een beste rit. Is dat typisch voor jou? Dat je dan nu toch nog iets te mopperen hebt op die race? met wereldkampioen. <laughs> nou, ja, het, het was de laatste dagen was er gewoon wat zoeken naar mijn slag. En, uh, en nu in deze rit pak ik hem gewoon... Ja, best wel goed eigenlijk. Uh, het kan er beter, maar uh, ja, voor de rest was het gewoon een heel, heel prima rit. Als je eens teruggaat naar het moment dat je moet gaan starten, dan heb je Kramer ni misschien niet zien rijden, maar je hebt zijn tijd gezien. Ja, hoe ga je er dan in? Uh, ja, het natuurlijk allemaal een sterk slot. Uh, hij begon wel in een uh, ja, dikke 31, zo de in de uh, 31, uh, Dus uh, ik had zelfs in mijn ho hoofd om een beetje uh, 31 dus te pakken, gewoon blank. En, uh, ja, dat ging goed. En... Uh, ik kon het vrij uit ontspanning halen, dus... Uh... Dat is iets eronder, onder die 31. Ja, zeker. Dus ik dacht... En, uh... ja, dat ging, uh... ja, het kwam gewoon bij me met die snelheid, zeg maar. En dan, dan pak je per ronde gewoon een paar tienden En dan heb je... Ja, op het eind heb je gewoon wat, uh, wat over, zeg maar. En uh... ja, je ziet dat de, de Bob de Jong uh, een beetje doorheen zakt. En dan, uh... dan weet je dat je hem uh, wel hebt. Nou ben je al een aantal jaren onderdeel van de wereldtop... Ja, dit is je eerste echte grote overwinning, hoe is dat? Ja, ja wel mooi. Uh, vorig jaar op 10 kilometer ik een beetje, uh, gaf ik een beetje weg, toen verloor ik uh, ja, in het eind uh, ook te veel. Zeg maar, uh, terwijl ik ook 5 uh, seconden voorsprong had op Bob de Dion Maar die doken in de laatste ronde dook er net onder. En, uh, ja, toen uh, ik, uh, greep ik er net naast. maar uh, ja, Nu wel mooi dat ik hem hier al pak. Hoe belangrijk is het besef dat je dit soort wedstrijden kunt winnen richting volgend jaar? Ja, ja wel goed. Ik, uh, ik had toch wel een beetje last van de druk. Uh, wel een beetje moeite om uh, te ontspannen vandaag. Is dan grappig? Want het lijkt me helemaal niks voor jou. Maar het is dus wel zo. Ja, ja zeker. Uh, ja, het is toch een wereldtitel. en Gisteren raakte ik het ook wel een beetje. En uh, ja, vandaag ook. En, uh, toch wel een beetje ja, de moeite om, uh, om, om te ontspannen. Maar, uh, ja, echt uh, proberen van me af te zetten de laatste paar uur voor de start. En uh, ja, ik ging hier goed van start uh, op het laatste toch wel. Ja, mijn vraag was hoe belangrijk dat is richting volgend jaar. Want ja, je bent nu ook duidelijk de of minstens een van de favorieten voor Olympisch Goud. Ja, ja tuurlijk. Uh, ik ben een van de kanshebbers, maar uh, ik niet alleen. Uh, Sven Kramer zit er dicht op. En Bob de Jong die zit er ook nog steeds heel dicht, dichtbij. En uh, ja, het is maar net uh, de vorm van de dag... Uh, we zitten gewoon met z'n drie heel dicht bij elkaar. En uh, ja, volgend jaar zult je ook wel weer andere, andere mannen dichterbij zien komen in, uh, in zo'n Olympisch seizoen. Dus uh, ja, het is nog niet gedaan. Vandaag uh. was jij de beste. Ja, zeker. Zo is dat. Uh, Jorrit uh, Bersma was dat. Wat viel je op, Jochem? Nee, ik vond het wel grappig dat hij zei dat hij toch wel wat spanning had gehad vandaag. ja. Dat is toch logisch eigenlijk? Ja, dat is, dat, dat, dat op zich is dat ook wel logisch... dat je een gezonde spanning hebt voor de wet. Maar dat was voor het eerst... en zo keek ik er ook wel eens buiten... nou ja, buitenstaander wel naar van... Joh Sven, er is een moment om hem te verslaan. Dat is wel vandaag. Alleen dan moet je het wel goed doen. En uiteindelijk do, do, doet hij dat heel keurig. Ja, kwam die spanning dan uit het feit... dat dit misschien de dag was dat hij hem kon verslaan? Oh, dat nee. zou je, ja, dat denk, dat denk ik zeker wel. En hij heeft het, natuurlijk gisteren heeft het op de 5 kilometer het enorm geprobeerd. Hij is echt de aanval gezocht. Dat was wel, ik, ik vond het bijna een soort van kamikaze race die hij deed. Um, waardoor hij eigenlijk ja, misschien nou, dat had misschien nog wel wat meer ingezeten. Maar uiteindelijk nu, um, ja, nu rijdt hij gewoon een hele strakke tien kilometer wel uh, berekend. Maar dat vind ik heel positief. Dus echt wel weten van joh, wat rijdt Sven aan het begin? Nou, dan moet ik zorgen dat ik rond die. 31-0 blijft zitten, dan kan ik wat winst pakken. En ik weet dat Sven aan het eind is gaan versnellen... maar dan moet ik voldoende marge hebben. Dat heeft hij uh, eigenlijk gewoon perfect uitgevoerd. Ja, hij zei ook wel heel reëel... Van, ik moet nu niet denken dat ik volgend jaar al goud heb bij de Olympische Spelen. Nee. Want er staan er nog wel meer op, uh, TZT. Dat is natuurlijk ook een hele reële gedachte. Ja, nee, dat is absoluut waar. Kijk, we hebben natuurlijk met, met Sven en met Bob de Jong... Uh, Bob de Jong is bijna altijd een zekerheidje voor een medaille, kan eigenlijk bijna zeggen. Um, maar daarachter, Bart Swings, ja, het, het gat is toch wel groot, hoor. Ik vind het is uh, bijna 19 seconden, Zitten tussen nummer 3 en 4. Ik hoorde Sebastian geloof ik uh, straks 14 seconden zeggen, maar volgens mij is het 19 seconden bijna. Dat is wel heel erg veel. En dus ik, ik, ik, hoop, ik hoop dat een aantal andere jongens nog even wat gas gaan geven de komende tijd. Dat we dat, dat een, uh... dat is wel een beetje spanning in zit. Bedoeling. Nou, dat er wat druk op zit, ook uh, niet alleen in Nederland. Maar dat je, dat je weet dat de druk ook van buitenaf komt. En dat we elkaar niet daarin kapot gaan maken. Ja, je kan natuurlijk, in theorie is het terecht wat je zegt: je, je kan toch niet verwachten dat iemand in een jaar tijd met trainen 20 seconden goed kan maken nou, nou ik, ik moet zeggen, er kan een hoop gebeuren in het schaatsen. Schaatsen is, ik heb het gisteren hadden we het op de radio ook over, van, het, het is een hele technische sport. Het kan van het ene op het andere moment, als je beter gaat schaatsen, dan beter in één keer. Als je fris en, en fit bent, dat kan een, een halve seconde, seconde op een ronde schelen. Dus ja. het kan wel degelijk. Ja. Goed, um, laten we even kort um, vooruitkijken naar de, de vijf kilometer. Verwacht ja. je daar veel spanning? Um, nou ja, ik durf geen voorspelling te doen voor podium. Dat, ik, ik durf wel wat namen te noemen waarvan ik verwacht dat hij in de top drie of vier zullen zitten. Maar ik vind het een beetje... Ik denk Sablikova piept over de rug. Uh, maar ik denk dat uh, Sablikova uiteindelijk voor mij nog wel de, de meest uh, favoriet is. Persen heeft gisteren laten zien op de, op de drie kilometer dat ze gewoon... Uh, of eergisteren al, dat ze het gewoon heel erg goed doet. Um, en dan denk ik ook bijvoorbeeld, uh, de Russen doen het wel aardig. En dan kijk ik wel naar Olga Graaf. Die heeft eerder dit seizoen een goede vijf kilometer in Astana gereden. En dan hebben we iedereen natuurlijk nog. En um, ja ik denk in Stephanie Beckert... Ik verwacht het niet. Ik vind ook dat ze gewoon, als je kijkt naar het verloop van de rondetijd op zo'n drie kilometer, dan denk ik dat ze gewoon niet goed genoeg is. Ja. Dus nu hebben we iedereen. Diana uh, Valkenburg Clouder. hoorde ik je helemaal niet noemen. Nee, Diana niet. Diana is niet zo. Is, die, die zie je waar het hele, eigenlijk, het hele seizoen drie kilometer goed was en de vijf kilometer ook heel stabiel. Heb ik die dat ze conditioneel net even nu weer wat tekort komt, waardoor ze die laatste ronde niet doorkomt. Dat kan zijn dat ze misschien te enthousiast van start is gegaan. Dat zou kunnen. Um, maar ik heb eigenlijk zelden gezien dat mensen als een drie kilometer niet zo lekker rijden, dat ze aan het eind uh, toch te veel vertragen, op een hoop gaan, dat ja. ze dan twee dagen later in één keer wel de sterren van de hemel op een vijf kilometer rijden. Ja. Mocht u denken, waar blijft uh, Sven uh, Kramer? Die uh, uh, zit er aan te komen. We zitten achter hem aan om hem te interviewen. Ja, hij dus, moet uh, wennen, uh, Om, om, om in uh, te interviewen ja, als hij tweede wordt. Precies. Dat, dat zal even wennen voor hem zijn. Ik hoop dat we hem uh, zo te horen krijgen. In ieder geval, Bob de Jong, die, uh, die zit er wel. Uh, dat is een zekerheidje, om het even zo te zeggen. Maar Bob de Jong is bijna altijd een zekerheidje. Hier is Donald Fagen en New Frontier. Tijdloze muziek, een nieuw frontier van Donald Fagan. Formule 1-coureur Sebastian Vettel staat morgen bij de Grand Prix van uh, Maleisië vanaf pole position. De wereldkampioen zetten op een drijfnot circuit van Sepang. De beste kwalificatietijd neer. Vorige week tijdens de eerste race van het seizoen in Melbourne... gewonnen door de Vindrijkonen greep Vettel ook al de beste startpositie. Braziliaan Massa die zette de tweede tijd neer. Fernando Alonso uit Spanje vertrekt vanaf de derde positie. En onze Guido dan, Guido van der Garde, die was uh, de langzaamste. Het is niet anders. Hij staat dus helemaal achteraan. Maar ja, je moet ergens beginnen. Hij is er wel bij. En dan zelf, dat Nederland zelf al heeft in de kwalificatie voor uh, het WK... met 3-0 gewonnen van Estland. Het zal u niet zijn ontgaan. Doelpunten van Van der Vaart, van Persie en Schaken. Ronald van der Geer die sprak na afloop met de bondscoach Louis van Gaal. Ik denk dat hier uiteindelijk een, een zeer tevreden bondscoach staat. Zeker. Uh, 3-0 gewonnen uh, tegen een moeilijke tegenstander. En, uh, en Hongarije, Roemenië, 2-2. Dus het kan niet beter. Dus uh, Brazilië is weer een stap dichterbij.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 meer aanvallende kunsten vertonen. Maar, maar toen konden ze het al niet meer, want dan waren ze kapot gespeeld. Dan werd de ruimte ook veel groter. En toen hadden we eigenlijk uit kunnen lopen naar 5-0, denk ik. U zei vorige week vrijdag, deze ploegen krijgen hoe ze dan ook spelen... altijd wel een kans. Eén voor rusten en een na ja, Nou ja, daar hadden we ook een beetje... Goed. De, de, ik moet zeggen dat Vermeer in eerste al die twee kanonskogels zeer goed stopten. En in, uh, bij de tweede kans, in, na de rust... Eén op één bleef hij vrij lang staan. En dan maak je het altijd je tegenstander veel moeilijker. Louis van Gaal. En dan naar een van de buitenspelers, de snelle buitenspelers... die niet helemaal uit de verf kwam gisteravond. Anjo Robben, hij is realistisch over de wedstrijd. Ik denk dat we daar op zich tevreden mee kunnen zijn. Maar ik denk niet echt met het vertonen spel. Je wil meer, met name de eerste helft... Um... Vond ik dat er veel te weinig durf in zat, uh, veel te weinig lef. Je moet veel meer naar voren durven spelen en, en daardoor uh, veel sneller de voorste mensen bereiken. En, uh, ja, dat was uh, moeilijk. Is heeft ook met je jeugd te maken? Ik bedoel, jij bent inmiddels een senior in dit elftal. Maar, maar niet iedereen heeft dat vertrouwen wellicht. Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, we zitten natuurlijk in een proces. Dus wat dat betreft um, is, dat, um, is, dat, is dat goed. Uh, uh, ik denk alle wedstrijden dat zijn eigenlijk leermomenten naar het WK toe. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Je moet winnen, je moet je kwalificeren voor het WK. En dan moet je je op bepaalde punten verbeteren. We zitten, we zitten in, in een proces en we zijn groeiende. Uh, dat is ook helemaal niet erg. Zullen we nog even voordat we naar de tweede helft gaan over dat proces hebben? Want nu zijn de poppetjes steeds anders. Terwijl de vorige bondscoach eigenlijk hamerde op 1-elftal, hè? Ja, maar goed. Je hebt natuurlijk met, met, daar met verschillende situaties te maken van spelers. Spelers die soms misschien ineens wegvallen door een blessure. Jongens die niet spelen. En aan de andere kant jongens die zich juist wel heel goed ontwikkelen. En ik denk dat, dat de bondscoach daar de ideale man is om daar juist de balans in te vinden. En ik denk dat het heel goed is dat we ook nieuwe, frisse jongens in gaan passen. Gaan we naar de tweede helft? Want het was meer durf, denk ik. Ja, was het beter. Uiteindelijk scoor je natuurlijk ook drie keer. Het is natuurlijk lekker dat je vrij snel naar rust een goal maakt. Dat maakt het toch wat, uh, het toch wat makkelijker. Normaal um... gesproken, als jij de eerste goal maakt, weet je, nou ja, tegenstander komt er wel af. Gaat nu ook proberen een goal te maken. zijn niet echt, hè? Nee, nee, dat klopt. Uh, maar dat is altijd wel uh, de doelstelling om zo snel mogelijk een goal te maken. Dan dat zeg ik, dan maak je het jezelf wat makkelijker. Dan, dan, normaal gesproken krijg je altijd iets meer ruimte, maar ze bleven gewoon in dezelfde formatie staan. En ze wisselden wel wat, maar ze kwamen er ook niet heel veel, uh, veel meer uit. Uh, alleen op de counter. En, um, nou ja, goed. Uiteindelijk uh, 3-0 en op naar de, naar de volgende wedstrijd. Want deze zal wel weer een stapje, stapje moeilijker worden. Wat leuker ook? Hoop ik, hoop ik. Uh, daar gaan we voor. En uh, uiteindelijk, uh, wat ik zeg, telt het resultaat. Je moet winnen. En uh, je moet je kwalificeren voor het WK. En, en natuurlijk uh, willen we dat vanuit onze, op, op onze wijze willen we dat doen, uh, met, met goed verzorgd voetbal. En uh, nou ja, goed, uh, daar gaan we weer voor. are you getting a little bit closer step by step day by day it must get harder Jam Rosie van het album uh, At the Back of Beyond and Love is Calling. Nou, het schaatsen weer. Uh, als Bob de Jong meedoet aan een 10 kilometer... dan uh, lijkt hij eigenlijk altijd wel een medaille te halen. Uh, vandaag werd het brons achter Bersma en Kramer. Jeroen Stekelenburg sprak met uh, de oude rot in het vak. Ja, Bob, podium, daar hoort een felicitatie bij. brons. Maar volgens mij ben je het ook niet helemaal tevreden. Nee, ja, goed. Ja, gewoon wel weer, uh, weer op podium... En... Ja, net werd nog even omgeroepen in het stadion 97, pak je ook op Rons. Maar ja, d -d die voelde veel lekkerder dan, uh, dan nu. Dat, uh, dat kan ik je wel vertellen. Ja, jij bent heel goed in dat soort dingen. Hoeveelste podium is dit? Ja, dat, dat weet ik verder niet. En uh, die 97 werd net omgeroepen. En, uh, was jou weet ik me wel te herinneren. Maar uh, nee, deze rit was, uh, was het gewoon net niet. En uh, ik was gewoon aan het zoeken, acht slagen, tien slagen. Uh, net niet uh, het juiste ritme kunnen vinden. En, uh, ja, het is gewoon zonder dat je dit weekend niet rijdt wat je kan. En uh, ja, dan ja, presteer je eigenlijk onder je niveau. En dat ben ik op een WK niet, niet van me gewend. Nou, heb jij wel eens ritten dat het ook zo is en dat je er op een gegeven moment doorkomt? En waarom lukt dat vandaag dan niet? Nou, ik, heb, voor mij, ja, ik heb drie, vier keer ben ik aan, uh, aangegaan op, op twaalf ronden, op acht ronden. En op uh, vier ronden ben ik nog een keer aangegaan. En ja, die komen er eigenlijk niet uit. En dan uh, twee, drie ronden voor het eind uh, trap ik hem nog een keer goed aan... En, ja, om die uh, halve seconde op, op Sven uh, toch nog uh, te halen. Ja, en ik wist nou niet dat ik er een halve op zat of uh, er, eronder of, of op de tijd van Sven. Maar ik uh, gewoon volle bak naar die finish toe en, en, en dan rijden je nog wel een 30-3. Maar ja, dat is dan niet, niet voldoende. En uh, ik, ja, ik baal ook gewoon dat ik niet onder die 13 minuten ben gekomen. Kreeg je het donder van je coach? Wat zei hij allemaal? Nou, het is gewoon... Als hij er zo, zo kort bovenop zit, en, uh, ja, waarom raak ik de laatste ronde de Rijking 33 en die ronde ervoor nog een 38 en waarom ga je er niet een ronde eerder aan? Dat, dat was eigenlijk de boodschap. Ja, hij had ook donders goed gezien dat ik, niet, dat ik het al een paar keer geprobeerd had. Dus, ja, hij, uh, hij baalt er ook van dat ik uh, niet twee word en, uh, en dus derde word. En, ja, dat, dat moest hij ook kwijt en uh, ja, daar baal ik ook van. Probeer het eens uit te leggen, want je eindigt inderdaad nog sterk. Je geeft toch al aan van, ja, dat kan ik dan toch niet een paar ronden ronde eerder. Is dat, is dat dan dat het in de laatste ronde wel ka kan adrenaline of zo? Ja, ja. De, ik, ik, ik, weet, ik weet ook niet helemaal waar het nou vandaan komt. waarom je die drie ronden eerder niet uh, die power eruit weet te halen... en uh, juist later net weer wel. En, uh, gewoon rustig blijven en die bochten doortrappen. En op het juiste moment eraan denken. En uh, ja, de laatste ronde is gewoon... Uh, de hele ronde volle bak. En die ronde daarvoor moet je doen op het moment dat het kan. En uh, ja, dat zijn de fijne bochten. En dan, ja, dan, uh, dan komt het er blijkbaar net niet voldoende uit. En, uh, ja, hartstikke mooi voor, uh, voor Jorrit, wat hij nou uh, ook een wereldtitel heeft. Maar uh, ja, ik, heb, uh, ja, ik heb gewoon het idee dat ik beter ben. Maar ik laat het vandaag gewoon niet zien. Dus uh, hij wel. Kijk, eens, kijk tot slot nog eens heel even naar volgend jaar. Want is er dan een favoriet en... Kanshebbers of zijn er gewoon drie favorieten en, en gaan jullie je dan uitzoeken? Ja, nee, dat, dat was vandaag ook... We uh, waren gewoon duidelijk de, de drie favorieten. en uh, We gingen het gewoon uitvechten. En, ja, Sven die rijdt een hele stabiele rit. En uh, daar konden we gewoon uh, mooi op af, afkoersen. En, ja, daar hadden we van tevoren ook wel uh, rekening mee gehouden dat hij dit kon rijden. En ik, ik ben gewoon beter dan dit. Dus ik, ik schrok er gewoon niet van. En dan, uh, dan is het gewoon alleen maar kloten dat je het niet laat zien. En ja, naar volgend jaar toe, dat, uh, dat is gewoon een, een jaar verder... En, uh, ja, uh, we hebben al heel veel dingen gevonden om uh, van de zomer nog weer uh, wat op te pakken en, uh, ja, Daar gaan we gewoon uh, lekker aan werken en, uh, gaan volgende week uh, gaan we naar uh, februari toe werken. Je mag het podium op of voelt het als moeten? Nee, nee, nee, ik mag erop. Nou nee, ja, ik mooi ik nog weer uh, een uh, bronzen medaille toe uh, toeschrijf aan, uh, aan mijn verzameling en uh, die waren in de minderheid nog, dus wat dat betreft. Radio 1, het NOS journaal.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 En in het kraakpand in Nijmegen, waar vanochtend een grote brand heeft gewoed, is een dode gevonden. Identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een vrouw die gewond raakte kon zelf uit het pand komen. En zij is volgens de Nijmeegse politie er slecht aan toe. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dan is langs de lijn, we gaan weer even contact zoeken met uh, Sorchi met de hal. Want er is uh, reden genoeg om dat te doen. Want we gaan vooruit blikken naar de vijf kilometer bij de vrouwen... die op punt staat van beginnen. We hebben het net met uh, Jochem hier in de studio ook al gedaan. Die uh, zegt, ja, ik kan er wel vier opnoemen, maar hoe het podium eruit ziet... daar heb ik eigenlijk geen idee van. Hoe zit dat bij jou, Sebastian? Nee, nee. nee ja, nee, dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Omdat er bij... Uh... Alle namen die Jochem dan ook genoemd zal hebben, uh, toch wel het een en ander te vertellen uh, valt. Martina Sablikova bijvoorbeeld, ja. de dame die we tot en met vorig seizoen altijd aankondigden als uh, de alleenheerseres op uh, zeker de vijf kilometer. Wat heet, ze is vijf keer op rij wereldkampioen geworden op deze afstand. Gaf na de drie kilometer, met zijn tweede, werd achter Irene Wüst aan dat ze toch nog steeds wel last heeft van haar rug. Dus ja, of Sablikova dan de topfavoriete is, nee, dat is ze dan uh, inderdaad niet. Stephanie Beckert, de Duitse, uh, de laatste seizoenen toch de grootste uitdaging geweest voor Sablikova op de 5 kilometer. Heeft ook last van haar lichaam, al jarenlang eigenlijk last van uh, haar rug. Stapt nog uit uh, de tijd dat ze uh, bij het Duitse leger moest, moest meetrainen. Daar heeft ze een keer een rugblessure op gelopen en die gaat eigenlijk ja, nooit meer waarschijnlijk helemaal over. De Russische Olga Graf is zeer wisselvallig, viel me tegen op de drie kilometer Claudia Perstein. Ja, je weet het nooit. Met Goedeld Claudia Perstein en wat betreft de Nederlandse vrouwen... Ja, hebben we jarenlang geroepen dat we een grote achterstand hadden op de langste afstand. Dat is minder geworden... Uh, voor zoveel, uh, zowel Diana Valkenburg die me wel iets minder lijkt hier dan zeg maar uh, de rest van het uh, seizoen. Als Linda de Vries, als Irene Wust. Zelfs Irene Wust vindt het weer leuk om vijf kilometers uh, te rijden. En we zijn met z'n allen zeer benieuwd wat Wust kan. Wust rijdt straks in de vijfde rit. Dat is de rit na de duel. Uh, tegen Masako Hozumi. In de zesde rit rijdt Diana Valkenburg tegen de Belgische Jelena Peters. Stablikova-Perstijn is het duel in de voorlaatste rit. En Olga Graaf-Stephanie Beckert is het duel in de laatste rit. Eén Nederlands in het Eerste blok waar we dadelijk mee gaan beginnen, dat is Linda de Vries. Dadelijk in de derde rit rijdt zij tegen Bente Kraus. Zoals gezegd, het is de afstand... Waar nog nooit een Nederlandse wereldkampioen opkwam. Carla Zelstra behaalde in het eerste jaar wel zilver. Dat deed ze het jaar daarna, in 1997, in Warschau ook nog eens een keer. Er kwam nog een bronzen medaille bij in Calgary. Daarna Tony de Jong met bronzen medailles in Herenveen. En later ook in Nagano. En toen kwam de periode Greta Smit. Greta Smit veroverde in Berlijn in 2003 brons. En in Seoul in 2004 zilver achter Clara Hughes. En dat is de laatste keer, 2004 dus dat er een Nederlandse op het podium stond van het WK op de 5 kilometer. Sindsdien alleen maar eh, niet Nederlandse vrouwen op het podium. Daar komt denk ik sowieso wel verandering in. Want ik verwacht toch zeker wel op zijn minst een medaille. Het Nederlands record staat al heel lang op naam van Greta Smit. 6,49, 22. Dat dateert toch van de Olympische Spelen in Salt Lake. Ik denk niet dat dat eraan gaat. Maar ik ben wel benieuwd welke Nederlandse er op het podium gaat komen. Zoals gezegd, we verwachten toch op zijn minst wel een medaille op deze 5 kilometer. Die begonnen is met de rit tussen de Oostenrijkse Anna Rokita en de Canadese Ivanie Blonde Let me try with pleasure hands To take you in the sun To promised lands To show you everyone is the time of the season For love What's, What's your, your name? your daddy, who's your daddy, be? rich, is he rich like me, has he taken, he take any, time any, time any time, to show, to show you what you need to live, daddy, tell him to me slowly, He Is he rich like me? Has, Has he, taken he taken any time, any time? Any time to show? Zombies en uh, Time of the Seasons. Het is uh, 14 uur 39, op 14.52 start uh, Linda de Vries. Daar gaan we dan uh, live naartoe natuurlijk. Eerst gaan we met iemand anders praten in die hal in Sochi. Want heel veel mensen hebben zich daar verzameld. Het lijkt niet zo, want de tribunes zijn leeg. Maar als je een beetje uh, wat in de sport uh, doet, dan ben je daar aanwezig. Zoals Maurits Hendricks bijvoorbeeld. Dat is uh, de technisch directeur van de sportkoepel NOC -NSF. Samen met eh, verslaggever Steven Dalenbout klom hij naar de start van de afdaling bij het skiën. Dat ligt op twee kilometer hoogte en dat is het hoogste punt van de Olympische Spelen volgend jaar. Voor de mensen die nog even twijfelden of het uh, wel winterspelen worden hier... We staan hier in een lichte sneeuwstorm. We staan op het hoogste punt van de Spelen. Ja. Het hoogste punt van de hoogst gelegen venue. Hier zal de downhill starten. Ja, die start hier net uh, vlak onder ons. Van 30 meter onder ons uh, zit hier op 2300 meter. Uh, gaat die naar beneden. Ja, voor de duidelijkheid is inderdaad uh, nu... Al uh, vergevoordigd in maart. En, uh, ja, je zou het wel sneeuwstorm kunnen noemen wat hier gebeurt. Dus, ja, wat er in Sochi gebeurt dat is heel warm, maar hierbovenop is het andere koek. Ja, dat is zo. Het is, je, je gaat natuurlijk vanaf uh, de, de, de ijsbanen... Uh, ga je zo'n 50 kilometer uh, de Kaukasus in, uh, tot, tot waar we nu staan. En dat is natuurlijk gewoon uh, hoog op een berg met, uh, waar het gewoon kaald is en sneeuwt. Zoals Heidi en Peter dat vroeger deden in de sprookjes. <laughs> Door de mist... Is vrij weinig te zien. Maar als we de andere kant op zouden kijken, dan zouden we er ook eh, het Olympisch Bergdorp zien liggen. Het dorp waar de snowboarders, de Nederlanders, zullen bivakeren. Kun je, kun je omschrijven hoe het er daaruit ziet? Ja, volgens mij een heel mooi dorp. Ze hebben op zo'n uh, 1100 meter een, uh, ja, echt een, uh, een bergdorp gebouwd, een beetje in de stijl van Wissler. Um, mooie, mooie hotels en chalets. Daar uh, zullen de atleten verblijven. En dat heeft een groot voordeel omdat het eigenlijk tegen de snowboardvenue's aan zit. Dus onze sporters kunnen straks uit het dorp zo met hun bordje uh, naar, uh, naar de snowboardvenue's gaan. En de bobsleighers zal het er nou een kleine, kleine tien minuten uh, met de bus. Dus het, het, het is fantastisch neergezet. Ook zoals de ijsvenue's, heel compact, alles bij elkaar. En dat, dat, dat zie je in Sochi zelf eigenlijk ook. Hè? In Adler, het Olympisch dorp wat daar gebouwd is, met, waar ook de schaatshal staat. Het ligt allemaal op, op vijf minuten lopen vanaf elkaar. Erg compact te spelen. Ben je wat dat betreft een, uh, een tevreden man? Nou ja, goed, als je kijkt naar waar het voor sporters om gaat dan moeten ze allereerst uh, een, een hele goed uh, sportvenue, sportstadions hebben waar ze, waar ze hun prestaties uh, hopelijk gaan laten zien. En daarnaast moeten ze goed kunnen slapen en eten en het liefst allemaal zo dicht mogelijk bij elkaar zodat ze geen tijd kwijt zijn met eindeloos in een bus zitten. Nou, dat is hier uh, beter voor elkaar dan we denk ik ooit bij de winterspelen gezien hebben. Zijn er ook dingen waar je misschien minder tevreden over, over bent of waar je wat angst voor hebt? Ja, weet je, ik, ik kijk natuurlijk enorm vanuit het, het, het perspectief van, van onze atleten. En uh, daar klopt het voor. Uh, weet je, de, precies wat ik net zei, de allerbelangrijkste dingen, de, de primaire dingen voor een sporter... om zijn prestatie ook te kunnen leveren, die zijn hier voor elkaar. Als je kijkt daarbuiten, uh, het is natuurlijk allemaal nieuw gebouwd, er was hier niks... Ja, dat, dat, uh, dat is allemaal nog niet klaar en, uh, en dat heeft niet diezelfde uitstraling. Maar goed, daarvoor ben ik hier niet. Uh, voor de sporters zal het volgend jaar niks ontbreken. Als jij die bouwput ziet, wat het, zo noem ik het dan toch maar even... Uh, ja, zie je dat binnen een jaar afkomen? Ik zeg al een jaar, tien maanden. Ja, weet je wat ik het mooie vind van de Spelen, maar ook een WK voetbal... We hebben het altijd, een jaar voordat het begint... hebben we het er altijd met z'n allen over. Is het wel klaar? Ik las gisteren een uitspraak van de FIFA. Nee, echt, de voetbalstadions in Brazilië, ze zullen klaar zijn. En dan denk ik ook van, ja mensen, wat denken we nou? Denk je nou dat de WK voetbal straks niet doorgaat? Of dat de Olympische Spelen een week worden uitgesteld? Dat gebeurt niet. Het is altijd klaar. En uh, ik, ik, ik ben ook geen bouwexpert. Hoe kan ik nou zeggen of die spoorlijn uh, met wat ik nu zie... die is nog niet af, ik zie dat die nog niet af is. Ik weet niet hoe lang ze nodig hebben, maar ik weet wel dat... Ik heb nog nooit een spelen of een WK-voetbal meegemaakt... waar het gewoon niet allemaal voor elkaar was. Ik ja, draai even mijn kont wat verder de wind in. Het wordt een beetje koud. en Mijn capuchon, capuchon trek ik wat verder op. Er is ook nog, nog iets anders. Een familie van sporters die graag naar de Olympische Spelen willen komen. De ouders van Irene Wust is een appartement aangeboden... voor 2000 euro per dag. Dat zijn enorm hoge prijzen. Is, er, is, er, is daar de angst voor? Dat, dat de prijzen zo hoog zullen zijn dat familie hier niet heen kan komen? Die is er altijd. Dit soort evenementen uh, leidt uh, ontegenzeggelijk tot prijsopdrijving. Dus, dat, dat is slecht, dat is vervelend. Want je wil gewoon dat onze fans... Uh, uh, net zoals naar andere sportevenementen... ook naar de Spelen kunnen. En uh, er is in Sochi is er, is er een tekort aan hotelaccommodatie. Uh, er wordt heel hard, hard bijgebouwd. Wij natuurlijk doen natuurlijk... Enorm ons best om met de ATP te zorgen dat we betaalbare accommodatie kunnen vinden. Vaak gebeurt dat dan ook uiteindelijk nog wel. Hè? En soms ook pas op het laatste moment. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat maakt het niet makkelijk. We zien vandaag waar de spelen gehouden moeten worden. Maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om de doelen. De doelen die gesteld worden. Wat zijn de doelen voor de Nederlandse ploeg volgend jaar? Nou, we willen het heel graag beter doen dan, dan in Vancouver. En, uh, wij zijn, uh, allereerst zijn wij schaatsen uh, bij de winter. Uh, dat zijn we historisch al, al, al heel lang en al heel goed. Um, en uh, het doel is natuurlijk om gewoon meer schaatsmedailles te winnen... dan we in Vancouver hebben gedaan. Maar we willen ook heel graag een breder, uh, breder aanwezig zijn met Nederland. Ik denk dat wij in wintersporten veel meer kunnen presteren... dan we tot nu toe gedaan hebben. En we werken er heel hard aan samen met de schaatsbond... samen met de Nederlandse skivereniging om ook andere sporten tegen, tegen het podium aan te krijgen, bij de medailles te krijgen. Nou, korte voorbeelden, Short Track natuurlijk een hele mooie ontwikkeling laten zien. Die hebben het hele, hele seizoen al prestaties neergezet... Uh, waarbij ze aangeven dat ze hier ook voor de medailles gaan. Die hebben onlangs een WK gereden waar ze ook medailles haalden. Zo is dat. Hè? Dus die, die, en, en niet alleen de WK's, ook World Cup's. Dus die zijn uh, stabiel aan het presteren. Nou, dan kan je het ook op te spelen... Um, als je naar de skidisciplines kijkt... We hebben we natuurlijk een fantastische medaille gewonnen met Nicolien in uh, Vancouver. De eerste sneeuwmedaille voor Nederland ooit. Inmiddels zijn we uh, ook in snowboardcross, uh, ook in freestyle... zijn we echt uh, tegen podium aan. het komen we de Jong die gewoon regelmatig uh, finales haalt. Dus de bedoeling is echt dat we gewoon met Nederland op meer wintersporten... dan alleen schaatsen mee gaan doen om de, om de medailles. Zonder het schaatsen ook maar enigszins... Uh, uh, uit het oog te verliezen. Maar je noemt Bob Slee, noem je niet? Uh, Bob Slee is na uh, Vancouver hebben we daar uh, de focus gelegd op uh, de vrouwen. Hè? Dus met name de, de Bob van uh, Esmee. Nou, ook Esmee heeft laten zien in de afgelopen twee seizoenen dat ze uh, tegen het podium aan zit. Vierde, vijfde plaats op World Cups. Uh, dat betekent dat je ook podium kan halen. Daar heeft ze nog een jaar voor. Uh, daar hebben we alle pijlen op gericht en uh, wij, uh, wij werken er samen met. Uh, met de Bobsley Bond en met de sporters aan om te zorgen dat dat ook gaat lukken de Bob van Verkalken wordt dus niet meer gesteund. Ook na wat er gebeurd is in Vancouver. Die ging niet meer naar beneden. Dat verhaal is bekend. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat hij zich plaatst. Natuurlijk kan dat. Hij heeft een nominatie binnen. Dus ook zij presteren op een niveau dat ze de kwalificatie misschien wel halen. Dat betekent niet meteen dat je podiumkandidaat bent. Dan moet je toch al wat meer laten zien... dan de, de, rond de plaatsen 15 die ze nu presteren. Maar goed, het zou, kunnen dat ze, en het zou heel goed kunnen dat ze dat wel halen. Zouden jullie daar, nou ja, wat zouden jullie daarvan vinden? Ja, ja, ja, open. Ik bedoel, alle prestatie van welke Nederlandse atleet dan ook is, is welkom. Uh, we hebben, we hebben... was in Vancouver natuurlijk wel een hoofdpijndossier. Uh, nou ja, een hoofdpijndossier. Volgens mij ligt het anders. We hebben, we hebben bepaalde middelen met Nederland. Uh, en we kunnen niet iedereen uh, voorzien op de manier zoals we dat willen. Dus zetten we uh, heel gericht uh, onze middelen in. Daar waar we de grootste kansen zien. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Uh, en daarin hebben we binnen het bobslee uh, de prioriteit gelegd bij uh, SME. We hebben vandaag gezien dat de Spelen uh, eraan zitten te komen en dichtbij komen. De dingen die nog niet af zijn, dat, zijn, uh, nou, de, de, de, dat is de infrastructuur. Maar de venues zien er allemaal tip top uit. En deze berg is hartstikke wit. Dus mensen die twijfelen over sneeuw. komen hier eens kijken. Hier ligt meters en het vliegje om de oren. Uh, maar toch, uh, ondertussen zijn er ook, ook, wel, ook wel misstanden genoemd hè? in de media. Uh, werknemers die hier aan het werk gesteld worden. Die in onder erbarmelijke omstandigheden uh, verkeren. Ja. Uh, heb jij daar een boodschap aan? Of, of focus, focus jij je puur op de topsport? Uh, mijn verantwoordelijkheid is de topsport. En te zorgen dat het voor onze sporters uh, uh, best mogelijk voor elkaar is. Je kan niet je ogen sluiten. En uh, wat in ieder geval zo is, is dat uh, je kan hem ook omdraaien. Dankzij de Spelen komt, uh, neem de Sochi-project, uh, komen bepaalde misstanden die hier zijn, die komen aan het licht. Ik heb niet de illusie dat uh, Sochi nou de enige bouwprojecten in Rusland zijn waar de situatie voor de uh, bouwers, de bouwvakkers, niet, niet optimaal is, om het maar even eufemistisch uh, te zeggen. En dat, dat weten wij in Nederland niet. En dat soort thema's komen wel uh, uh, op de radar. Die komen wel onder onze aandacht. Juist ook dankzij de Spelen. En de moet naar kijken. Uh, het feit dat ook uh, Human Rights Watch uh, daar een, een, een, een, uh, een rapport over uitbrengt. betekent gewoon dat het op de agenda komt te staan. Dat het onder aandacht wordt gebracht. Ook van de autoriteiten bij Rusland. Ja, dat is wel de eerste stap naar, naar uh, iets beters. Waar was die Blauwe Zee ook alweer, waar het nu ongeveer 15 graden is? Uh, kijk hier uh, recht voor je uit. Even je snuffert in de wind. Uh, dan zie je nog een andere zee, berg liggen. Ja, en dan zie je net nog een andere berg. Ja, en, dan nog, en dan nog 50 kilometer verder. Het is jammer, want het is, het is een fenomenaal uitzicht. Dat is ook wel bijzonder aan Sochi. Dat als je. Uh, en ik heb tot nu toe heb ik hier alleen nog maar met blauwe hemel gestaan. Ook koud trouwens. Neem je ons mee en dan krijg je dit. Ja, excuus. En uh, dat, is, dat is wel bijzonder om dan uh, een, een prachtig uh, ja, een mediterraan uh, gebied te zien liggen. Uh, ergens aan de voet van de bergen. We hadden het al even over de doelstellingen gehad. Maar tot slot, hoe moeten we dat in medailles uitdrukken? In Vancouver was het 4-1-3. Uh, bij, uh, ja, nou ja, zeven schaatsen en één sneeuw. Dus uh, meer dan zeven schaatsen en uh, meer dan één niet schaatsen. Wil hem duidelijker hebben? Volgens mij is dat duidelijk genoeg. <totstuk> Lijkt me wel, ondanks de wind. Dat was Maurits Hendricks op twee kilometer hoogte. Op de plek waar de afdaling begint, het skiën volgend jaar. <totstuk> Fraser en Something in the Water. We gaan weer naar de Hal, naar Linde de Vries tegen Bente Kraus. Die zijn zojuist gestart. Dat betekent dat de finish valt zo rond drie. Uur. Dat betekent dat we het en van drie uur een klein beetje doorschuiven. Sebastian en Emmen. Want ze zijn al wel dik zes minuten onderweg hoor. Ze zijn namelijk bijna net een minuutje onderweg, elf ronden nog te gaan. 600 meter afgelegd. Uh, na die 600 meter ligt Linda de Vries nipt, nipt, nipt voor ten opzichte van uh, haar tegenstandster. Van nu, die is één jaar jonger dan de Vries is trouwens. Linda de Vries, 25 jaar, uit Smilde. En Bente Kraus is uh, nog niet zo al te lang geleden 24 jaar geworden. Komt uit uh, Berlijn, de Duitse hoofdstad. En moet zeggen dat de Bente Kraus best wel een aardige 3 kilometer reed. Want er werd ze 8 stop in 4:12:35, maar 2 seconden minder dan 2 seconden boven haar persoonlijk record. Dat mag gewezen voor Bente Kraus, terwijl Linda de Vries 5 vijfde werd op de 3 kilometer. Daar reed ze 4 minuten en 9 seconden 5300e op de 5 kilometer dit seizoen. Reed ze bij het EK persoonlijk record 7:02:77. De werd ze tweede. ...bij het WK Allround en ook bij de Wereldbeker in Erfurt ...en ook bij het Nederlands Kampioenschap Allround... ...reed ze steeds in de 7 minuten en 9 seconden. Snelste tijd op naam van Ivenny Blonde. ...de Canadese die in de eerste rit reed en die rit won... ...reed 7, 13, 16 en de drie andere dames die we gezien hebben... ...kwamen nog niet aan de tijd. 1400 meter afgelegd en Bente Kraus uh, heeft het initiatief genomen... ...licht aan de leiding, maar Linda de Vries... ...die even moet weer snel in de binnenbaan... ...dat doet ze goed om een moeilijke kruising te voorkomen... ...komt qua rondetijden in de buurt bij Bente... Ja, ze begint nu zelfs een klein beetje te versnellen. Want ze begon met een rondje 338, 8 daarna een rondje 33 9, en nu rondje 33-3. En als je dan kijkt naar die eindtijd, als we een eindtijd zo richten zo rondom de 709, dan moeten ze eigenlijk allemaal rondjes 34-0 rijden. Nou, dan moet ze in het begin zo, min, zo veel mogelijk rondjes 33 rijden. Dan kan ze aan het einde een klein beetje oplopen. En dat doet ze dus heel keurig volgens dit schema. Dat komt weer een rondetijd door. Rondje 33-5 en dan is ze in ieder geval keurig zit ze op een schema van rondom de 708. 709. En die Bente Kraus rijdt ook keurig in de ronde op dit moment. Want als je kijkt naar haar persoonlijk record. Dat reed ze in Calgary op 18 maart 2011. Bij de Oval Finals die daar altijd worden gehouden aan het einde van het seizoen. 7-12-81. Dan rijdt op dit moment Bente Kraus dus ook binnen haar persoonlijk record. Als de Duitse... Dat kan volhouden in het resterende deel. De zeven ronden die nog resteren op deze vijf kilometer. Hebben onze Duitse collega's misschien ook eindelijk eens een keertje weer eens wat uh, om te juichen. Want zo links en rechts vallen de Duitse prestaties. Vooral in de breedte eigenlijk vooral tegen Linda de Vries. En Bente Kruis rijden dan nou weer op de kruising. Identieke situatie als twee en als vier ronden geleden. Linda de Vries ligt ietsjes voor op de kruising. Bente Kruis kan even profiteren van haar tegenstandster. En heeft dan nu de binnenbocht om het verschil weer wat uh, op te laten lopen. En eigenlijk kan tot nu toe ben ben meer van Linda de Vries profiteren dan Linda de Vries van Bente kan ja, profiteren. Ja, maar Linda de Vries... Oh, kijk, dan gaat er bijna Bente Op het rechte eind komt ze even helemaal uit balans. Dan komt ze iets te veel op die buitenkant van de schaatsen? En dan moet ze echt in één keer twee armen los om net in op, op, het, op, het, op haar benen te blijven staan. Herstelt ze dat, dat, dat, dat wel weer goed. Blijft die rondetijd ook wel gewoon keurig. Weer een rondje 336. 6 Maar dan kom je wel een beetje uit je ritme. En dan moet je de rond daarna moet je zorgen dat je weer je ritme gewoon weer goed terugkrijgt. Uh, Linda de Vries rijdt ook uh, een keurig rondje 33 rijdt ze heel mooi vlak hoor. Rijdt ze allemaal rondjes, allemaal rondjes 33. Dus is in ieder geval bezig met een hele goede rit. En het is wel mooi dat die twee dames gewoon dicht bij elkaar in de buurt zitten. Linda de Vries komt nu ook een beetje onderdoor. Ja, het gat, het gat is nog wel een medetje of vijf. Maar Linda de Vries rijdt rondje 33-7. En Bente, Bente Kraus moet nu een klein beetje die misslag bekopen, want zij rijdt nu haar eerste 34 En als je ook kijkt naar de manier waarop Bente Kraus de buitenbochten zojuist doorstapte. Het was meer stappen dan schaatsen geworden. Dan uh, laat dat zien dat Bente Kraus langzamer zeker begint te verzuren en te verzuren en langzamer zeker stuk begint te gaan, terwijl ze dadelijk nog vier ronden moet. Zie je nu ook duidelijk aan de manier waarop ze de bocht uitkomen. Bente Kraus in de binnenbaan nog maar een meetje voorsprong op Linda de Vries. Dat ziet er bij Linda de Vries veel beter uit dan dat het er bij Bente Kraus uitziet. En kijken we dan even naar de rondetijden, dan is dat ook in het voordeel van Linda de Vries wel een 34 nu. 34-1 voor Linda de Vries. Ze is 2,4 seconden sneller dan het schema van Ivany Blondet. Dus lijkt ze voorlopig weer af te stevenen. voor de derde keer dit seizoen. op een tijd van rond de 7-0-9. Ja, ik denk misschien nog wel ietsje snel. Het is heel erg afhankelijk van die laatste paar rondes. Maar nu komt ze wel voor de eerste keer in de race. Komt ze bij, uh, bij Bente Kraus onderdoor En daar hebben ze echt mooi. We hebben ze bijna 3400 meter bijna naast elkaar gelegen. En nu zal Linda de Vries de rit naar na, na, na, na zichzelf toetrekken. Nu is het wel zaak om die rondetijden nu wel laag in die 34ers te slaan. En jawel hoor, weer een rondje 34-1. Linda de Vries is hier bezig met een hele goede race. Een uh, degelijke 5 kilometer voor de Vries die langs Rutger Thijssen schaatst. En die uh, laat het rondebord zien. De assistentcoach van Gerard Kemkers met de 34-1. Dat doet hij op een rustige manier. En Gerard Kemkers, zoals we hem altijd kennen, heel erg uitbundend, uitbundig... Wijst hij daar de weg aan Linda de Vries. Kijken wat Bente Kruis doet in die binnenbaan. Nee, die komt er niet meer bij. Die komt niet meer naast Linda de Vries. Ze rijdt er een paar meter achter in de binnenbaan. Linda de Vries in de buitenbaan. Het ritme dat gaat altijd, nog altijd wel aardig goed heen en weer. 4200 meter, 34,5. Vier tiende van een seconde verval. 2 seconden en 76 honderdste ligt ze voor op het schema van Blonder. En nu heeft Bente Kruis een probleem. Want hij versnelt niet genoeg uit in de bocht. En dat betekent dat Bente Kruis in moet houden op de kruising. Dit is allemaal in het voordeel van Linda de Vries. Ja, zeker in het voordeel van Linda de Vries. Want Linda de Vries kruist er dan mooi overheen. En daar bent de moet Moest echt inhouden. En dan moet je remmen met nog twee rondjes te gaan. En dan krijg je hem echt niet meer op gang, hoor. Dan, dan knak je ook meteen. En dan is het heel moeilijk om dan weer snelheid te maken. Ze probeert het wel door die buitenbaan. Armpie erbij. Dat doet Linda de Vries ook. Laatst paar rondes probeert ze dat ritme hoog te houden. Probeert ze die rondetijden vlak te houden. Maar dat lukt haar niet, hoor. Want ze gaat nu ook omhoog. Met een rondje 34-9. Zie je haar nu echt heel erg vechten. En zo zou het zomaar kunnen zijn dat er weer dus een rond. ...in de eindtijd van 7.09 aan gaat komen voor Linda de Vries. De dame uit de Smilde, Bente Kraus... ...die probeert nog in de buurt te komen op de laatste kruising bij Linda de Vries... ...maar dat lukte niet meer. Hij heeft wel de laatste binnenbocht om nog iets van het verschil goed te rijden. Kraus misschien wel een persoonlijk record... ...maar de ritwinst gaat naar Linda de Vries. Nou, Kraus komt nog aardig dichtbij. Die heeft nog veel over, hoor. Linda de Vries gaat de rit winnen van Bente Kraus... ...en doet dat in 7.09. Weer of 7.08? Nee, weer 7.09. Net als bij het NK, het EK en het WK Hij stelde de World Cup... In 709 7.09.34 voor Linda de Vries, slotronde 35-1. En met 7.09.82 erben, ondanks die missen... rijdt Bente Kraus drie seconden af van haar persoonlijk record. Een Calgary-persoonlijk record.